Het weer, veel zon, maar in de kustprovincie zo kans op een bui... bij een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal. Aan nou, de B-verkeersinformatie staan de veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A4 met Rotterdam richting Vlaardingen... tussen knopen Benelux en Vlaardingen-Oost, 2 kilometer. Op de A7 tussen Zaandam en Horen bij Purmerend... in beide richtingen, 3 kilometer.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 Vier minuten over die. het rondje langs de velden, beginnen wij in Waalwijk. Staat de koploper al een voorsprong tegen RKC, niet meer. Nee, het staat 0-0, tien minuten nog in de eerste helft. En Twente zakt naar een niveau in deze wedstrijd. RKC is niet veel beter, hoor. Maar je kijkt toch met name naar de nummer 1, naar de koploper, wat je zegt. Ik denk dat je dit moet omschrijven als slecht voetbal. Gaan we naar Pek tegen PSV, ook nog gelijk, Andy. Jazeker, 0-0. En dat is uh, verdiend voor PEC Zwolle, want ze uh, spelen lekker tegen uh, PSV. De nummer 2 van de, de ranglijst. En uh, doen het dus goed. Staan regelmatig in de buurt van Boy Waterman. Nu ook weer gevaarlijk. Als Van Polen opkomt in de bal, Breed probeert te geven, maar dat lukt niet. Staat nog altijd 0-0 bij PEC PSV. Gescoord is al wel bij Heracles tegen Heerenveen. Frank Wilaert. Ja, meer dan we op het scorebord zien staan. Na dik half uur is het 1-1. Maar in de tussentijd hebben we ook twee afgekeurde goals gezien bij Heerenveen, omdat er een Hensbal aan vooraf ging. En bij Herakles, omdat Noordveld de bal losliet, Gaurier er vlot bij was. Maar Noordveld de bal wel weer vast had op het moment dat Gaurier hem eruit tikte en over de doellijn prikte. En een 100% kans voor Everton. Het is smullen deze wedstrijd. Volledig open, 1-1 de tussenstand. Kampong Pinoquet, okay. maar er zijn wat hockey, Tim steeds. 18 minuten gespeeld, eerste helft nog steeds 1-0 voorsprong voor Kampong dankzij die treffer van Constantin Jonker. Maar daarna zijn de beste kansen voor Pinocchio. Ze kreeg twee strafcorners, die gingen er niet in. En een enorme backhand-kans voor Dennis Warmerdam. Maar een goede redding van David Hart in het doel van Kampong, zodat de stand nog steeds 1-0 voor de thuisploeg is. Veldrijden in Pielsen om de wereldbeker. Mogen wij weer hopen op Hans of op Lax van der Haar daar, Gio? Ik ben er bang voor, want het is een echte moddercross vandaag. De ondergrond is bevroren geweest, is inmiddels alweer ontdooid. En dat betekent dat er dikke blubber ligt daar op het terrein in. Pielsen, heel anders dan vorige week in Tabor, toen het een snelle cross was. En Lars van der Haare als tweede eindigde in de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Nu rijdt hij ergens rond plek 10. Het leidende vijftal is Pauwels, Meusen, Nijs van Torenhout en Albert. En die zijn allemaal Vlamingen. Nog even wat tussenstanden. Volendam, Den Bosch, Divisie de Lakers dat 1-0. E en uh, in Engeland is een mooie wedstrijd. Ja, yeah, de Derby Everton tegen Liverpool inmiddels daar 2-2. underground and in the sky, animals and birds who live near by all oh, mercy, mercy, mercy, oh, all things and what they used to be, What about this overcrowded land, how much more we use from men, can't you stand, Voetballers in Nederland, dank. Deze plaat is ook te mooi om te onderbreken. Marvin Gay uit 1971 en Mercy, Mercy Me. RKC Twente onderbrak ons niet terug, die Meijer. Nou, het tempo van dat plaatje paste precies <laughs> bij deze wedstrijd. Want het was uh, nogal traag en zo, ja, je snapt wat ik bedoel. Een minuutje of 5,5 nog. Het is 0-0. Een poging gezien van Tadic zojuist. Zoet moest naar de hoek en met een handje had hij die inzet te, te pakken van de oudspeler. Van FC Groningen. Maar Twente breidt veel te veel. Twente vindt geen vrije mensen op de vleugels. Levert de bal te makkelijk in. Bengtsel nu in balbezit. In de as van het veld speelt hem naar Braafheid. Met voor de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Zoeken naar Castanjos. Halverwege de RKC helft op links. Wilde dan langs bij Drost. En dat lukte. Zo heeft hij doortocht op de linkerkant. Vrije doortocht. Daar komt hij aan. Talits. Ja, want de bal van Zoet is niet goed. Die pakt die bal vanaf de flank van Castanjos. Niet goed. Kan hem wegboksen. Kan hem ook wel vangen, denk ik. Maar Legt hem voor de voeten van Dusan Tadic. En zo staat het 1-0 voor FC Twente in de 41ste minuut inmiddels van deze wedstrijd. En ik had het al willen zeggen. Zoet speelt vandaag ondanks zijn oproeping laatst voor het Nederlands elftal Als een beginneling. Want alles wat voor het doel komt is uh, nooit voor hem. Hij zit steeds mis. Zojuist bij dat schot van Tadic weliswaar die uitgestoken hand. Maar hier was geen redder meer aan. En dat mag Zoet zich aantrekken. En zo te zien voor zich uitstarend doet hij dat ook. Twente wat goedkoop aan de leiding. Castanjos deed dat wel goedkoop goed op die linkerflank. Het wegdraaien daar bij Henrico Drost ging ook al erg eenvoudig, maar deze goal toch voor een groot gedeelte op naam van de zwakke zoet vandaag. 1-0 voor Twente. Pec tegen PSV gisteren en die werd er bij ADO tegen Willem II om een klein schouderduwtje al een penalty gegeven. Is de lijn van de scheidsrechters <laughs> duidelijk? <laughs> jij hebt mee, te kijken. Jij <laughs> mee te kijken. Dit had een uh, penalty moeten zijn voor Pax Wolle. want ja, notabene Moktar, die uh, ging het door. Die werd uh, gewoon ge ge gehaakt en uh, uh, ja, een te late tackle. En dus had dat de penalty moeten zijn. Maar schijnt dat de Jansen dacht... laat ik het eens heel anders doen. Ik uh, laat het gewoon doorspelen. En dus is dat uh, onterecht. staat nog altijd 0-0. Maar het zegt alweer genoeg over Pexwolle. Dat lekker aan het voetbal is nu ook. Benson is weg. Benson heeft de bal. Speelt hem naar Mokhtar. Mokhtar die wil zich bewijzen tegen zijn oude club. Probeert hem bal binnen door te geven op gravenbeek. Lukt net niet. Maar al dat net niet, dat zou best wel eens kunnen uitmonden in een keer net wel. Want uh, het tempo ligt als Pek Zwolle aan de bal is een, een stukje hoger dan als PSV dat doet. En PSV speelt uh, slordig. passes uh, komen net niet aan en af en toe te uh, lichtzinnig wordt er gevoetbald door de Eindhovenaren in een te laag tempo ook. Nu Marcelo, bal breed naar de Rijk. Uh, in het uh, zonnige gedeelte van het veld heeft de Rijk nog altijd de bal aan de voeten. Heel langzaam gaat de bal dan naar Hutchinson, naar de rechtsbek en die kijkt dan is uh, loopt er iemand vrij voor. Maar nee, bal terug naar de Rijk. En dat zegt genoeg over het spel van PSV. Dat was het afgelopen donderdag. Nu wel een goede bal de diepte in naar Locadia. Locadia wordt nogal makkelijk van de bal. Afgelopen... Open. En dan kan Pax weer in de avond gaan. Maar dat doen ze ook slordig. Leveren de, de bal gewoon zomaar in. En dan kan Hutchinson de bal weer aan Lokadia geven. Halverwege de helft van Pax Lokadia kijkt, zoekt. Ja, weinig ruimte. En dan een duwtje van Lens. Maar Lens eh, krijgt daar ook een eh, bestraffing voor. Namelijk een eh, vrije trap voor Pax En zo in deze aardige wedstrijd nog drie minuten te gaan tot de rust. En staat het nog altijd. En dan mag je toch wel verrassen. Dat noemen we 0-0. Herakles, Heerenveen, Frank Wielaar. Dat vind je ook een hele aardige wedstrijd, hè? Meer dan heel aardig. Ze zit echt te genieten bij vlagen van dit duel. Met nog vier minuten te gaan voor de rust en 1-1 tussenstand. Het, is, het gaat nu af en toe ook eens rustig aan. Maar dan ineens knettert, bliksem en dondert het weer eventjes. En dan wordt het tempo verhoogd. En hebben we ineens weer een kans te pakken. Nu zou dat kunnen gebeuren uit een hoekschop voor Heerenveen. En niet alleen uit die hoekschop voor Herenveen, Maar ook uit de counter vervolgens van Herakles die nu in gang is gezet. Rienstra met de bal naar de linkerkant. Everton die al een hele grote kans gemist heeft. En die gaat naar binnen toe. Besluit dan uiteindelijk te schieten... Het is een te gemakkelijk rolletje. Terwijl Armenteros dwars voor de verdediging aan het rennen was. En eigenlijk hoopte op de steekpaas van de Braziliaan. Maar de Zweed kreeg hem niet. Uiteindelijk de Zweedse doelman van Heerenveen wel in de handen. En nu dus weer Heerenveen met de kans om een aanval af te draaien. Via Van Anhold. Die wordt aangespeeld aan de rechterkant. En daar ook de ridder gezocht nu. En Juricic, Juricic die dan maar besluit zelf naar het middenveld te gaan. Daar wordt opgevangen door Bruns. Die dan zijn armen wijd doet. En zegt, ja, wat deed ik dan precies? Nou, je vangt Djuricic op. Daarvoor krijg je trouwens ook de gele kaart van scheidsrechter W. is Niet de eerste gele kaart, die wordt uitgedeeld. Twee Zwalbers hebben we ook al gezien. Niet alleen die van Gaurier, die ik al genoemd heb. Ik heb er ook één gezien van de ridder, die geel kreeg. En nu dus Bruns voor het opvangen van Djuricic. Daar heeft Herakles wel de nodige moeite mee om die Servier op te vangen. Dat moet Kwanza doen in combinatie met Bruns. En die twee kijken elkaar nog wel eens vragend aan. Jij zou toch die, die kant afdekken? En dan is Juris er al lang en breed uh, weer vandoor. En de vrije trap die overblijft voor Heerenveen Halverwege de helft van Herakles blijft dan nu over Marasek. De Tsjech achter de bal. Kijken of hier dan misschien nog even wat uitkomt. Nee, de vangbal simpel voor pas 4-1-1. De tussenstand vlak voor rust bij Herakles, Heerenveen. En hoe lang nog op de klok in Waalwijk bij RKC 20, Achmar? Minder dan 40 seconden met die 1-0 voorsprong voor FC Twente. Voor de boeg zijn wel wat blessures geweest en dus zal er wel wat extra tijd gaan bijkomen. Als Tadic de bal heeft, hem richting de middencirkel achteruit speelt eigenlijk naar Bengtsson. Ook alweer zo'n ongemakkelijke bal waarbij je afvraagt waarom toch niet gewoon eenvoudig naar voren. Bengtsson gaat de middellijn oversteken, schuift wat in aan de linkerkant. Dan braafheid, zit ook niet goed in de wedstrijd, wat missers gezien van hem. En nu weer een bal naar voren gespeeld die heel makkelijk door Drost kan worden opgepakt en vervolgens van Mosselveld. Eén minuutje extra tijd. Bal bezit voor het dus Duitse Lange bal richting Jozefzoon. Nou, misschien valt hij dan een keer goed. Zeker in de duel met Braafheid vanmiddag zou ik opletten. Maar Braafheid is hem bij de punt van zijn eigen strafschopgebied. Jozefzoon de baas. Kuko Martina gooit wel in. Tot dat naar stand. Bij zeker krijg je wel het gevoel. Doe er eens wat meer aan. Het kan. Voorzet naar Bukhari. En die pakt hem ineens uit de lucht. Kan er geen kracht meer aan geven aan de voorzet vanaf de flank van Martina. En zo is die bal voor Michailov. Misschien dat RKC hier het geloof uitput dat er vanmiddag echt wel iets mogelijk is tegen Twente. Maar dan moet je er wel in geloven. En dat geloof is er eigenlijk vanaf het begin van het duel niet bij de ploeg van trainer Erwin Koeman. paar tellen nog. Vrije trap voor RKC. Halverwege de Twente-helft aan de overkant van het veld. Linkerkant van het veld helpt dat. En Duits staat achter de bal. Drie gele kaarten tot nu toe gezien voor Jansen, Rosales en later nog voor Stans. En we gaan kijken naar de middenvelden van RKC. Bij die vrije trap komt Scherp voor het doel. En daar is Chevalier. Eigenlijk voor het eerst in de wedstrijd. Kopt hem 3-4 meter over de lat. heen boven Michailov is in dat luchtduwel wel Douglas de baas. Maar het loopt dus met een sisser af. En de scheidsrechter kijkt wel even op Zo horloge Tom van Siegem Besluit dan ook te blazen voor het einde van de eerste 45 minuten. Twente staat op voorsprong. iets te maken van het doelpunt na 41 minuten. We gaan naar Zwolle. Pek Zwolle tegen PSV ook bijna rust, Andy. Ik denk dat Ed Jansen de bal nu gaat ophalen bij 0-0 stand. Inderdaad, de scheidsrechter haalt hem op bij Boy Waterman. Applaus van het publiek voor Peck Zwolle met name omdat hij het goed hebben gedaan. De Zwollenaar in de eerste helft eindigen na 45 minuten tegen de nummer 2 van de competitie PSV. Na 0-0 kijken of ze dat de tweede 45 ook kunnen waarmaken. Heracles ja, tegen Heerenveen, wordt er bij nog gespeeld Frank? Ja, nog 2 minuten extra tijd minimaal met een steekpaasje op Gaurier. Die duikt er ineens vrij op. Rijtelaar zit er dan nog net op tijd tussen om te voorkomen dat Gaurier ook nog kan schieten. 1-1 de tussenstand hier in de blessuretijd van de eerste helft. Kums wordt de voeten dwars gezet. Bijna althans door uh, uh, Kwanza. Die levert hem in tweede instantie dan balbezit op. Bruns aangespeeld aan de rechterkant. Paas bij de tweede paal neergelegd. Neergelegd voor Armenteros. Armenteros! Ja! Hij gaat erin uiteindelijk over de doellijn. Gegleden volgens mij door Rijtela die hem als allerlaatste raakt. Maar Armenteros houdt de bal goed bij zich. Kan een net zo'n grote teen tegenaan krijgen en van dichtbij de 2-1 binnenschieten voor Herakles na een 1-0 achterstand dus op slag van rust Armenteros de 2-1 maken. Ja, Dat het bij 1-1 zou blijven, dat, is absoluut, dat was absoluut een godsper geweest in deze wedstrijd. Zoveel ruimte, zoveel kansen, zoveel mooie dingen, leuke dingen hebben we al gezien in dit duel. Ik geloof ook niet dat het bij 2-1 blijft, want we hebben nog 45 minuten te gaan hierna. En daar zal iedereen zich in Almelo op verheugen Als je van voetballen houdt, kun je deze wedstrijd eigenlijk alleen maar gewoon genieten. Zo lekker open is het in de slotfase. Dus die 2-1 gemaakt door Armenteros. En daar komt Heracles nog een keertje. Want er zijn nog wat tellen te spelen in dit duel. Bruns ontdoet zich van Marisek. Heeft al wat ruimte. Komt eerst zo'n steekpals. Raartelaar zit er goed tussen voordat Gaurier weer in balbezit komt. Gaurier is echt een plaaggeest daar aan de rechterkant. Voor die uh, Finse internationale verdediger. En uh, nu een vrije trap gegeven aan Heerenveen. De Koenders die uh, de boodschap krijgt. Uh, dit is de laatste keer dat je dit soort kuntjes flikt op die plek. Want dan krijg je ook jij een gele kaart. Zegt uh, Wegerreef intussen tegen hem. Die vrije trap genomen. achteruit gespeeld richting Zomer. En Gouweleeuw die het middenveld inschuift. De bal uh, probeert neer te liggen bij Vin Bogason. Bruns zit er goed tussen. En dan zegt Wegerreef het is rust. Dan kan iedereen even een beetje bijkomen van die eerste helft. Die zo heerlijk was qua voetbal. En Heracles gaat rusten met een 2-1-voorsprong tegen Heerenveen. Daar dus 2-1. RKC Twente 0-1. Via Tadic Twente leidt dus een bepeksvolle PSV 0-0. Eerder op de middag was er dus Feyenoord-Ajax. De klassieker door velen genoemd. 2-2. Gaan wij weer eens even naar het veldrijden De wereldbeker in Pielsen. Geo Lippens. Kansen van Lars van der Haar die kunnen we uitvlakken. Want die gaat het vandaag niet redden. Komt door op de tiende plek. Nadat we twee ronden op een loodzwaar parcours hebben afgelegd. Het is gewoon niet zijn cross, hij is nog uh, te jong, uh, te fris, te weinig inhoud... om uh, op dit parcours echt uit de voeten te kunnen. En we weten wel dat vooraan dat de strijd is losgebarsten... tussen de twee grote namen uit België. Natuurlijk, Kevin Pauwels is ook een grote naam. Want die won vorige week de cross in Tabor. Maar Niels Albert en Sven Svenijs waren de mannen die weggereden waren bij de rest. Die zijn gebouwd op dit soort zware crossen. Maar wat gebeurde er? Uh, Niels Albert ging onderuit in een afdaling. Op zo'n modderig stuk in een bocht. En eh, verloor daar heel veel tijd. Had ook wat materiaalproblemen toen hij weer op de fiets zat. En nu rijdt hij zo'n beetje op de vijfde, zesde plaats. Eh, rond net achter de Belg. Bart Arnouts die in Nederlandse dienst rijdt. Voor die ploeg van AA drink. Eh, Leontien van Moorsel. We kijken naar Niels Albert daar aan de leiding. Die is behendig. Wereldkampioen natuurlijk. Afgelopen jaar geworden in kokzijde. En als ik kijk naar zijn voorsprong op Kevin Powels, Dan is die behoorlijk hoor. Va Kevin Powels in het witte truitje van de leider in de wereldbeker. Want hij won dus... Vorige week in uh, Tabor. Hij moet toch een aardig gaatje laten in de richting van uh, Niels Albert, de wereldkampioen. Verlas van Lars van der Haar dus op de tiende plek. Op de elfde plek Thijs van Amerongen, de tweede Nederlander. En dan een paar plekken daarachter Gerben de Knecht, de andere Nederlander. Het is in ieder geval zo dat we normaal gesproken op snellere parcoursen weten... dat Lars van der Haar als een uh, soort kauwgrompje kan blijven plakken aan die andere sterke mannen. Maar dat hij op dit hele zware parcours moet hij toch echt met zijn eigen benen gaan doen. Dan wordt het heel erg lastig voor die jonge renners. Uit de buurt van Amersfoort. Die echt als een eerste volle profseizoen nog bezig is met dispensatie. Hij is twee keer wereldkampioen geworden bij de belofte. Zou dit jaar voor de derde keer wereldkampioen kunnen worden. Maar dat wil hij niet. Hij wil gewoon meedoen met de grote mannen. En gelijk heeft hij. Maar hier doet hij gewoon even niet mee. Lars van der haard dus op de tiende plek. Gaan we even naar Tim Steens bij het hockey. Kampong Pinoké. Tim nog steeds 1-0. Ja, nog steeds 1-0. En het is, uh, ja, ja, er zijn heel veel kansen geweest voor beide doelen. Maar uh, de beide keepers, Diederik Mars in het doel van Pinocchio... en David Hart, de Ier, in het doel van Kampong... Ja, die, uh, die pakken al die ballen die uh, zeg maar, uh, in de cirkel komen. Er wordt veel met de backhand geslagen. Het is een uh, zeer aantrekkelijke wedstrijd uh, voor het publiek hier. Beide ploegen spelen vol op de aanval. De beste kans was voor Kampong. Want die kregen een strafcorner. En daar hebben ze natuurlijk Roderick Weustel voor. Maar die is op dit moment geblesseerd aan zijn knie. Hij, speelt wel, uh, hij staat wel in het veld. Maar hij weet ook dat hij in het veld niet al te veel uh, acties kan maken. Maar hij is wel voor de strafcorner aanwezig. Hij pusht de bal een beetje laag. Maar die pakte Diederik Mars uitstekend. En uh, ja, toen bleef het uh, 1-0. En nu een kans voor Pinoquet misschien. Maar die bal gaat naast. De voorzet was van Lloyd Madsen, de Zuid-Afrikaan. En de tip-in was voor een van de spitsen van Pinoquet. Maar die ging naast het doel van David Hart. En zo zitten we hier nog twee minuten voor de rust. Leidkamp nog steeds met 1-0. Worden. We gaan even zakken, zoals dat heet, de muziek onderbreken voor hockey, Tim Steens. Ja, dat is een strafbal. De bal ligt op 6 meter... Nou, wat zal het zijn? 6 meter? 50. 40, ik denk, ik 40 6 toch? meter 40, ja, dat moet jij weten. Pas in onze tijd, net 46, <laughs> Tim. Dat is de enige regel die niet veranderd is na de afgelopen 22 jaar. Ja, Weustoff staat achter de bal en die scoort. Jawel, hij passeert Diederik Mars. Het was een uitstekende actie van uh, Sander de Wijn. Op een paas van Constantijn Jonker. Hij kwam in de cirkel, oog in oog met Diederik Mars. Die maakte een overtreding in de ogen van scheidsrechter Nachtzaam. En die legde de bal op de stip. En u hoort het de speaker roepen: het is 2-0 voor uh, Kampong. Dankzij die benutte strafbal van Roderick Weustoff. Heet candy. De klassieke Feyenoord-Ajax eindigde vanmiddag in de Kuip in 2-2 bij de rust 101-1. door goals van Eriksen voor Ajax en Boecius voor Feyenoord. Toen hoorde het goed Jean-Paul Boecius. 1-2 werd het door de jongen en 2-2 door Pelle vlak voor tijd. Er was een rode kaart voor Niklas Moisander van Ajax. Een kwartier voortijd na twee gele kaarten. Bas Diggler in gesprek met de coach van Feyenoord zou je tevreden zijn. Ronald Koeman. Ben nou tevreden met een punt eigenlijk? Uiteindelijk wel. Want als je in de 88ste minuut dacht ik de 2-2 maakt... dan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 kwaliteiten die iedereen vandaag heeft gezien. Ik wist dat, alleen je weet niet of hij dit uh, in een debuut op dit niveau... in deze wedstrijd dat ook gelijk etaleert. En dat heeft hij met name eerste al wel gedaan. Komt weer aan talent door, de vrij is weer terug. Schaken was weer beschikbaar. Geeft dat je ook voor je gevoel weer wat meer body ook voor de komende weken? Ja, absoluut. Uh, volgende week eerst beker dan, dan Twente uit... En het is prettig voor een trainer om iedereen aan boord te hebben. Fit aan boord te hebben. Dat uh, is ook natuurlijk de reden om de vrij te wisselen. Niet het risico te nemen tot, uh, tot de laatste seconde. Nou, ja, daar zijn we uiteindelijk goed doorheen gekomen. We maken uiteindelijk nog de 2-2. De dus uh, op zich uh, kunnen we tevreden zijn. Heb je nou tegen Pelle gezegd bedankt voor die 2-2? Of heb je nou gezegd je had volgens mij nog een kunnen maken? Ja, ik herinner hem wel even aan het moment. Uh, ja, oké. Okay, hij, hij speelde wederom heel goed. Was balvast maakte een fantastische call, de 2-2. en uh, had, had de 3-2 kunnen maken, maar misschien was dat iets te veel van het goede geweest. Maar uh, wij zijn blij met pellen. Wij zijn blij met pellen, zei de Feyenoord trainer, Ajax trainer Frank de Boer zal minder blij zijn met pellen. Is hij blij met 2-2 in de Kuip? Bas Stichler ook met hem in gesprek. Als je met tien man in de Kuip met 2-2 van het veld stapt, moet je dan tevreden zijn? Of ben je dan ongelooflijk boos omdat het in de slotfase gebeurt en omdat er misschien in jouw ogen van allerlei dingen ook aan vooraf gaan? Ja, eerder ongelooflijk boos. Ik vind, eh, ondanks dat je met tien man had je de mogelijkheid ook om eh, nog 3-1 te maken... als je zorgvuldiger met die ruimte omging. En daarnaast vind ik, ja, als iemand in de 16 is, dan mag je niet, eh, mag je niet draaien. Dan moet hij gewoon geblokt worden, zo'n schot. En, ja, dat eh, ging weer fout, zeg maar, zoals tegen Herikles. En dan is het eh, heel zuur dat je nu eh, twee punten hebt... In plaats van zes de laatste twee wedstrijden. En ja, dat, dat sta je toch iets heel anders sta je dan op de ranglijst. De twee gele kaarten die Moisander krijgt, wat is jouw lezing daarvan? Nou, de eerste heb ik heel goed. Tenminste, heb ik wel aardig in mijn vizier in ieder geval. Volgens mij was hij een meter eerder bij de bal dan, dan Klaas. Dus misschien had hij wel zijn poot uh, terug moeten trekken. Of gewoon uh, niet moeten ingaan. Nou, ik weet niet of hij dan bezwijkt voor het publiek. Die schreeuwt om een gele kaart, maar geef geeft zomaar die gele kaart. Nou, de tweede is, is vast. Ik kan niet geel geven, hoor. Maar net voor de rust wisselt volgens mij Sim Siem de Jong de bal... met Eriksen 2 tegen 1 en houdt uh, Leerdam hem heel licht vast. Maar het is, dat is een 100% kans. Want dus er komen 2 tegen 1 te spelen in het centrum. En dan geeft hij helemaal niks. Precies dezelfde overtreding en nog eigenlijk veel gevaarlijker voor ons had kunnen worden. Ja, dan, vind ik, uh, dan moet je daar ook aan denken. Dan moet je daar ook geen geel voor geven. gaat het te ver om te zeggen dat kost je punten. Ja, want we hadden zeker de controle op dat moment. Natuurlijk had het 2-2 kunnen worden, je, dat weet je nooit. Maar het gevoel, ik, had, ik zat met een gerust gevoel uh, op de bank. En ik had echt het gevoel dat we gevaarlijk uh, konden zijn. Vooral met Derke als uh, met de snelheid. Nou ja, dat gebeurde jammer genoeg niet. Het was in je opstelling, laten we zeggen, weer de Manchester City variant. En met Erikse in het punt van de aanval. Uh, is dat iets waar je voor deze wedstrijd weer bewust voor kiest? Of gaan we dat de komende weken vaker zien? Nee, maar het is belangrijk dat je zo'n variant hebt in ieder geval. En dat je daar in kan variëren met eventueel een Babel in de spits... of een sim jongen in de spits die het weer iets anders invult. Dus ik kijk gewoon van tegenstander. Hey, waar kunnen we de tegenstander pijn doen? En ja, ik dacht met Klaasje, die natuurlijk heel veel voor zijn verdediging speelt... wilde ik gewoon hem zeg maar, continu om hem heen laten kijken. Nou, dat is aardig gelukt, denk ik. Frank de Boer over de 2-2 vandaag bij Feyenoord. Ajax. even een paar ruststanden. Volendam tegen Den Bosch in de Jubilä League. Ruststand 1-0. Everton tegen Liverpool. De Merseyside Derby staat halverwege 2-2. En rust is het ook bij het hockey. Kampong tegen Pinochet staat daar 2-0. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is één minuut over half vier. Hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. VVD-kamerlid Janine Hennis-Plasgaard wordt in het nieuwe kabinet minister van Defensie. En daarmee staan alle VVD-ministers vast, zo melden bronnen in Den Haag. Hennis-Plasgaard wordt de eerste vrouwelijke minister van Defensie. En huidige minister van Buitenlandse Zaken, Roosenthal, is de enige VVD-minister die niet in het nieuwe kabinet terugkeert. Een bomaanslag op een kerk in Nigeria heeft zeker zeven mensen het leven gekost. De aanslag was in Kaduna, een stad op de scheidslijn tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden. Mogelijk zit de islamitische terreurgroep Boko Haram achter de aanslag. In Spijkenissen zijn vanochtend vroeg zeven jongeren aangehouden na een steekpartij om een mobiele telefoon. Vier jongeren werden daarbij gewond geraakt, of zijn daarbij gewond geraakt, van wie twee ernstig. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. In de Enschede zijn vannacht zeven mensen aangehouden... voor openlijke geweldpleging in een café. Toen de politie arriveerde, vluchten de verdachten. Zes van hen werden meteen aangehouden. De zevende werd gearresteerd bij het clubhuis van motoclub Satudara in Enschede. De politie weet nog niet zeker of de zeven verdachten ook lid zijn van de motoclub. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie: er staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A4 bij Rotterdam, richting Vlaardingen, tussen Knopen Benelux en Vlaardingen Oost, 2 kilometer. Op de A7 tussen Zaandam en Horen in beide richtingen, 3 kilometer bij Purmerend. Sportradio NOS, op één. NOS Radio langs de lijn. Drie minuten over half vier. De bal rolt weer, onder andere in Waalwijk, RKC Twente, Ragnaar. Ja, mensen zoeken allemaal hun plekje nog. Wordt een minuutje gespeeld bij de 1-0 voorsprong voor FC Twente. Het doelpunt in de 41ste minuut van Dusan Tadic gezien. Dan laten we hopen dat die tweede helft wat beter, wat aantrekkelijker wordt dan de eerste. Tadic zet de bal in voor Twente, maar daar is Zoet. De bal heeft een stuit, maar daar heeft Zoet geen problemen mee. Snelle uittrap van de doelman. Bal richting Teddy Chevalier krijgt hem nog bijna voor de voeten ook. Maar daar is Douglas en Bengtson was er ook al. En zo komt Twente met de schrikvrij bal aan de rechterkant bij Rosales, de rechterverdediger. Hij is blijven staan, was heel dicht bij Rood. Kreeg ook Geel, maakte af en toe een wat opgefokte indruk in de eerste helft van de wedstrijd. Maar krijgt een kans in de tweede helft als Stans de bal veroverd voor RKC op het middenveld. Hem even kwijt dreigt te raken met de jagende schilder in zijn nek. Maar een bal achteruit biedt uitkomst. Daar is Henrico Drost, daar is Duits. En vervolgens halverwege de RKC-helft aan de linkerkant van het veld... is het Van Mosselveld. Van Peppe dan in de problemen gebracht door Tadic. En zo komt RKC moeilijk van de eigen speelhelft af. Sterker nog, het gaat achteruit naar Jeroen Zoet... die de bal vervolgens maar weer eens inlevert bij Rosales. Voortekenen zijn niet best na zo'n twee minuten spelen in de tweede helft. Bij RKC Twente, het is 1-0 voor de Tuckers. Was de donderspeech van Dick Advocaat in de rust in heel zwolle te horen? En die ik heb hem niet gehoord, maar ik ben ervan overtuigd dat hij geweest is. Want hij heeft de eerste helft ook uh, langs de lijn heel erg vaak staan voeteren. Uh, want het gaat niet goed voor, uh, met PSV 0-0. Uit bij Pek de nummer 15. Met acht puntjes en thuis nog geen punt gehaald. Moet uh, beter gaan. Geen wissels in de tweede helft aan beide kanten voor ons nog. En balbezit voor PSV. Ja. Wat kan PSV met Stroopman die de bal naar buiten geeft en weer terugkrijgt? In het zonnetje, dat wel. En uh, dan speelt hij de bal naar Marcelo. Marcelo weer naar de Rijk. En dat tempo, dat ligt zo laag. Dat is natuurlijk ook een verdienste van uh, Peck Wolle. Maar toch, er is te weinig beweging. Nu dan Lenz dan aan de bal. Bal naar buiten, naar Hutchinson. Hutchinson kijkt naar voren, maar geeft hem dan toch weer breed aan uh, Lens. En dan gaat de bal de diepte in richting Ritsmeijer. Die een, uh, een goede wedstrijd speelt als uh, stand-in zeg maar, van Van Bommel. En uh, het, uh, als een van de wijn. Enige PSV'ers wel goed doet, maar de bal is bij Diederik Boer. Belangrijke sluitpost van Pek want hij is de keeper. Hij is een tijd geblesseerd geweest, maar sinds hij weer in het doel staat... is er wat vertrouwen achterin. En uh, dat uh, mag je deze keeper uh, zeker aanschrijven... omdat het een uh, uitstekende keeper is. Diederik Boer heeft de bal gespeeld. Pek probeert in de aanval te gaan via Broers en Pluim. Pluim, Pluim goede voetballer, fijne voetballer, mooie techniek. Gaat uh, terug naar Broers en dan de bal naar de linkerkant. Als Joey van der Berg de bal heeft, wordt eventjes uh, opgevangen en geeft de bal breed weer aan pluim. Maar die staat tussen twee man in en dat zijn er te veel. Kan PSV overnemen, maar niet voor lang. Want even zat uh, uh, er ertussen, maar A.C.T. speelt de bal over de zijlijn. En dan mag PSV gaan gooien, is de tweede helft alweer drie minuten bezig. En staat het nog altijd 0-0 bij Pek PSV. Dan gaan we maar eens even veldraaien, Gio Lippens, die wereldbekerwedstrijd in Kieten. Het lijkt weer op een solo-overwinning uit te gaan draaien voor Niels Albert, de wereldkampioen. Hij heeft wel twee man in de achtervolging. Kevin Powell's natuurlijk, de leider in de wereldbeker. En die heeft nu gezelschap gekregen van Klaas van Tornhout, zijn ploeggenoot. Die heeft maar één opdracht meegekregen. Probeer Kevin Pauwels zo dicht mogelijk in de buurt te krijgen van Niels Albert. Maar Albert, ja, die kan dit. Die kan solo rijden. Dat weten we van eerdere kampioenschappen. Is al twee keer wereldkampioen geworden op toch wel indrukwekkende wijze. En nu lijkt hij ook wel weer op weg hier naar de wereldbekeroverwinning op dat loodzware parcours in Pilsen. Want het is verschrikkelijk zwaar voor de renners. Je ziet het gewoon. Iedere ronde moeten ze weer die pitchboxen in om de fietsen weer te laten vervangen. En als we dan Sven Nijs zien hardlopen met die fiets op de schouder, dan zie je daar de blubber echt letterlijk tussen de buizen zitten eh, in de ketting eh, tussen de derailleur. Het is verschrikkelijk lastig voor die mannen om eh, überhaupt overeind te blijven, om tempo te kunnen maken. Met Nijs gaat het niet goed. Hij ligt op de vijfde plek op 47 seconden van de leider van Niels Albert. Daarachter nog een heel veld. En dan pas op de tiende plek de eerste Nederlander Thijs van Aamrongen. Die is inmiddels lachs van der haar, haar voorbij gereden. Deze cross is duidelijk te zwaar voor de wereldkampioen bij de belofte. Volendam tegen Den Bosch. in de Jupiler League is op 1-1 gekomen. De gelijkmaker voor Den Bosch werd gemaakt door Vlug. En de bal rolt inmiddels ook weer in het Stadion in Almelo. Heracles tegen Heerenveen. Frank Wilaert. Twee in de tussenstand in het voordeel van Heracles. Eén minuutje geleden begonnen. en iedereen is keurig op tijd op zijn plekje gaan zitten, want niemand wil wat missen van dit duel. Zo prettig was het in de eerste helft en dus hopen we er het beste van, al zullen ze in Almelo zeggen het mag best wat minder open in de tweede helft, want er was heel veel ruimte, met name daar waar iets steeds opdook, was er heel veel ruimte voor Heerenveen om te voetballen. Slordig mee omgegaan, andere, aan de andere kant trouwens ook veel slordigheden in de, de laatste paas, anders had het hier echt 4-3 of 3-4 gestaan al op de Moment. Maar uh, dat is dus nog niet het geval. Zou zomaar nog kunnen gebeuren. Kums met een uh, bal de diepte in de richting van uh, Finn Bogason de IJslander. Zoekt het contact met Rienstra. Zet een blok, maar Rienstra pakt dat uitstekend op. Heel slim. Legt de bal even terug naar Pasveer. Gooit hem dan diep. Zomaar kopt weg. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan kan Koenders gaan uh, gooien. Voor Heracles aan de rechterkant. Hij is dus de vervanger van de geschorste Tewierik. En uh, tot nu toe gaat dat eigenlijk naadloos. Wat, wat betreft het manier van voetballen voor Heracles heeft het geen enkel uh, effect. Die blijven gewoon doen wat ze altijd doen. Daar gaat uh, Armenteros aan de rechterkant weg. Oh, foutje in de communicatie. Komt daar de 3-1. Ja, 3-1. Everton met een half hoge volley. Het wordt ook nog mooi afgemaakt, zeggen Hij staat helemaal vrij. Maar ik denk ik sta er toch. Laat ik er ook maar wat moois van maken. Een foutje in de communicatie achterin tussen Nordveld en zijn verdediging. En dan ineens staat daar Everton helemaal vrij. En is het 3-1 al kort na de rust. Everton die al een 100% kans miste in de eerste helft. En nu dan uiteindelijk die. Toch die treffer weten te maken. Het is Armenteros die het creëert. De fout achterin is, ik moet even goed kijken, volgens mij van Van Anholdt. Die de bal laat lopen voor zijn keeper. Ik snap eigenlijk niet waarom. Hij verstapt zich. Of hij staat net niet op. Komt op het goede moment niet helemaal lekker uit. Het levert Everton een hele vrije schietkans op. En de 3-1 voor Heracles. Nou zijn we gewoon weer verder gegaan waar we gebleven waren. De foutjes die worden afgestraft met creatieve oplossingen van in dit geval weer Heracles. Maar ik zei het al voor de rust. Het blijft niet bij 1-1-1. Ik geloof ook niet dat het blijft bij 3-1. Deze wedstrijd vraagt tot het laatste moment om zoveel mogelijk... Mogelijk doelpunten. Dat hoort bij de manier waarop er hier vandaag gevoetbald wordt. Nu de vrije trap voor Herakles na die aftrap. En Dorda, de Duitse linkerverdediger hoor je te zeggen in een driemans defensie die de vrije trap mag gaan nemen. We zijn in de 49e minuut. Herakles leidt met 3-1 tegen Herenveen op eigen veld.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 Golden brown, golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west. We gaan naar Zwolle en die houtkamp. Heel verrassend, 1-0 voor Peck Zwolle, Joey van den Berg. Peck Zwolle kreeg een hoekschop, was geen hoekschop, dik advocaat, heel boos, maar de hoekschop resulteert wel in een doelpunt. De hoekschop komt op het hoofd van Joey van den Berg en die kan inkoppen, hoekschop van Agente, boven alles en iedereen uit. En waar bleef Boy Waterman? Die bleef staan in zijn, nou net buiten het doelgebied. En Joey van den Berg knip, knikt binnen. En 1-0 Zwolle lijf tegen PSV. De Stranglers en Golden Brown. Ga maar eens even naar Zwolle en die houtkamp. Pack. Zwolle, PSV, Van den Berg heb ik hier staan. Terecht, want ik uh, moet zeggen, Pex Wolle heeft er blijkbaar meer zin in dan PSV. Want uh, Pex Zwolle speelt heel aardig. Was met echt een offensief bezig richting het doel van Boy Waterman. En dan uh, dat doelpunt. Terwijl nu Hutchinson weer een bal totaal verkeerd raakt. Nou, het publiek vindt dat wel leuk hier. De Zwollenaren. Maar Hutchinson wat minder. En ook de advocaat is zeker niet te spreken over zijn team. En ik zie Narsing, ik zie Matas aan het uh, warmlopen. Om zo dadelijk uh, eventueel in te gaan vallen. Maar het is bijna een. Uh, uh, kopie van de wedstrijd van afgelopen donderdag voor de Europa League tegen Aika Solna. En iets sterker PSV, in ieder geval veel in balbezit. En als Solna dat er voorstel komt. Het publiek gaat er maar eens lekker bij staan. Dat betekent dat wij er verder helemaal niets meer kunnen zien. Maakt niet uit, want het is gezellig in Zwolle. En PSV, ja, het staat 1-0 achter. Het publiek gaat weer zitten. En daar is Benson in balbezit. Maar dan zit Hutchinson ertussen. En via de Rijk gaat de bal terug naar Waterman. Waterman die dus in zijn doel bleef bij die hoekschop. En Van den Berg, die mocht toch redelijk vrij inkoppen naar die hoekschop van de linksbek Aschentee vanaf de rechterkant met het linkerbeen. En dat is leuk voor Zwolle. Thuis nog geen punt gehaald, de nummer 15. Nu gaat er wel de diepte in, maar daar is Diederik Boer. Een mooie vangbal en men begint er geloof in te krijgen in Zwolle. Dat hier een enorme stunt zou kunnen gaan plaatsvinden. Volgens nog is dat al het geval, want Zwolle leidt met 1-0 tegen PSV. Zometeen komt Vitesse nog in actie tegen AZ, PSV op achterstand. Eerder vanmiddag hielden Feyenoord en Ajax elkaar in evenwicht 2-2. Kan wel eens een heel mooi weekend worden voor FC Twente. Het speelt in Waalwijk tegen RKC. Ragnar. Eén al voorsprong inderdaad voor Twente. Voorzet ook na 58 minuten. Balder bij RKC achterin uitgehaald. Ja, je hebt gelijk. Het is goed als Twente zich dat realiseert. Maar het spel, nog een keer gezegd, is gewoon niet goed. Chadli er nu langs. Achterlijn, linkerkant van het veld. En aangeschoten dan tegen de meeverdedigende Sander Duits. En dat levert Twente dan hoekschop. Nummer 7 op in deze wedstrijd. Aan de andere kant van het veld zojuist een grote kans gezien voor de middenvelder van RKC. Jeff Stans aan de rechterkant Jozefzoon vertrokken. Bal naar Chevalier legt hem terug tot 10 meter voor het doel wat rechts voor de goal van Michailov. En overgeschoten door Stans. Dat was een behoorlijke mogelijkheid. Terwijl we wachten nu op die hoekschop van Tadic, maker van het doelpunt Opslag slag van Rust. Daar komt Douglas de lucht in. Krachtige kopstoot. Maar ook wel ruim over het doel heen van Jeroen Zoet. Thank <laughs> you. Die nu een keeperstrap mag gaan nemen voor RKC. Dat heeft gewisseld. Dat de creatieve Rodney Snyder erin heeft gezet op het middenveld aan de linkerkant. Was zijn basisplaats kwijtgeraakt voor het eerst aan Bukari. Ja, in Bukari. Die kon geen potten breken. En nu dus een herkansing voor Snyder. Die overal altijd goed begint zijn doelpunten maakt. Maar vervolgens toch vaak op de bank terechtkomt. Nu is het Van Mosselveld die de bal naar voren trapt. Richting Chevalier werkt zich het slot voor de ogen. Maar vaak zonder resultaat. Bal naar de linkerkant. Goed richting achterlijn voorzet kan komen. Daar is uh, Michailov voordat Jozefzoon erbij kan op de voorzet van Rodney Snijder, die zich in ieder geval heeft laten zien. Een uur gespeeld. Het is 1-0 voor Twente, dat goede zaken kan gaan doen, maar het is nog niet voorbij. We ja, naar de hockeystanden op dit moment. Voor Daan Oranje-Zwart is de grote verrassing. Daar staat het 4-2, een minuutje of 10 na de rust. Rotterdam SJC 2-0, Laren en Bos 2-1, Amsterdam Scharweide 3-2, en Tim Steens volgt Kampong Pinokeken en een ruststand van 2-0, Tim. Inmiddels 3-0 geworden. Zes minuten gespeeld in de tweede helft. Het was een uh, vrij slag van Sjoerd de Wert. Die werd in de cirkel gespeeld en via uh, Justin Reed Ross, de Zuid-Afrikaanse verdediger van Pinoquet, ging de bal omhoog. Robert Kemperman profiteerde ervan. En een mooie backhand passeerde hij, Diederik Mars. En zo staat het 3-0 voor Kampong. En Hakelis, hij gaat weer een beetje naar boven kijken. Bezig aan een goede reeks. Nu ook weer tegen Heerenveen. Frank Wielaert. Het staat 3-1 voor en we zitten in de 56e minuut. Dan gaan we weer hoor. Combineer het met heel veel ruimte op de rechterkant. Gaudier, 16 in voor 1 voor 4-1. Oh ja hoor. 4-1. Heerlijk stiftje van Gaudier. Hij maakte al zo'n prachtige goal voor de rust. En nu doet hij het gewoon weer. Snel uitgespeelde aanval. Keurige... Counter van Herakles, balverlies af voorin bij Heerenveen. En dan met 4-5 man vliegen ze eruit, die mannen van Herakles. Gaurier, niemand meegelopen. En hij maakt zijn tweede goal van de middag. 4-1 voor Herakles. Het is slordig wat er gebeurt bij Finn Bogasson. die balverlies leidt. En een paar korte combinaties later, de goede bal van Overtoom. Op Gaudier. die lijkt in eerste instantie die bal niet helemaal lekker mee te nemen. Maar hij is in volle sprint. Hij moet hem wel wat verder voor zich uitleggen. Noordveld moet wel uitkomen. En dan is de enige keus die Gaudier over heeft. Een stiftje over de Zweedse doelman van Heerenveen heen. 4-1 is het voor Herakles Dat inderdaad een puntje meer had dan Heerenveen voor deze wedstrijd. En nu over ADO, over NEC heen gaat met deze stand op het bord. Maar ik heb al een aantal keren gezegd, deze stand blijft niet staan. Er is nog zoveel tijd te gaan. Nog dik een half uur voetballen. En het is zo'n wedstrijd waarin je tot de laatste tel doelpunten mag blijven verwachten. Nu een overtreding gezien. Oh, even kijken. Oh, daar raakt Rienstra geblesseerd. Die gaat nu ook op de grond liggen. Dat zou een aderlating zijn voor Herakles als die gewisseld moet worden. Het is van de bal afgebeurd. 57 minuten zijn we onderweg. Herakles inmiddels op een 4-1 voorsprong tegen Heerenveen. Gaan we even fietsen, Gio Lippens, daar in dat zware, op dat zware, zware parcours. Ja, en op dat zware parcours is het ook uh, de wedstrijd van de foutjes. Want uh, er zijn er nogal wat die fouten maken. Sven heeft natuurlijk, die cruciale fout op het moment dat hij met Niels Albert op kop reed... In het begin van de wedstrijd en door die fout verloor hij zoveel terrein dat hij kansloos is voor een podiumplek hier in deze wereldbekerwedstrijd. En zojuist zagen we ook een foutje, een van de zeldzame foutjes bij Kevin Pauwels in het wiel van uh, Van Torenhout. Klaas van Torenhout, daar slipte hij even weg, verloor hij toch weer even terrein, maar inmiddels heeft hij weer in dat wiel aangesloten. Hij zit er vlak achter een metertje of drie gaapt er tussen Van Torenhout en Kevin Pauwels. Die rijden op plaats 2 en 3. maar ze komen niet in de buurt van Niels Albert die onbedreigd op weg. Lijkt na de overwinning nog een uh, dikke 10 minuten, kwartiertje koersen en dan is het voorbij. Dan heeft Niels Albert hier in ieder geval zijn overwinning te pakken. Thijs van Amerongen doet het prima. Die rukt langzamerhand op in het veld. Hij kwam zojuist door op de achtste plaats. En we zien hem daar ook rijden in het gezelschap van. Even kijken, is dat Simonek die daar bij in de buurt zit? Nee, Het is Moret de Fransman die daar bij in de buurt rijdt. Maar van Amerongen doet het prima. Hij is de beste Nederlander op de achtste plaats voorlopig. En zou misschien nog een plekje kunnen klimmen. Lars van der Haar zak steeds verder weg. Letterlijk in het Moeras. Van Pilsen. Wat last van de haar die rijdt inmiddels op een kleine 3-minuten achterstand van de leider van Niels Albert. Op een break in het weekend, hè? Enorme, enorme hit, hè. Earth and Fire 1979, weekend. We gaan natuurlijk weer even naar Pax Zwolle tegen PSV... want PSV nog altijd op achterstand, Andy. Jazeker, met 1-0. En dat is uh, toch uh, verrassend en leuk voor de underdog. Uh, een uh, leuke wedstrijd om naar te kijken, maar dit advocaat heeft ingegrepen. En hoe Luciano Narsinger in, Tim Tafs Mertens en Ritsmaier eruit... En, uh, nu gewoon met vier man in de spits staan. Ik moet een beetje denken aan Manchester City afgelopen woensdag. Maar dan iets minder veel geld hier op het veld in Zwolle. Bal is voor... Pekswollen, een uh, vrije trap. Pek Zwolle, dat blijft het gewoon uh, goed doen. Staat verzorgd te voetballen. En heeft eigenlijk wel uh, PSV redelijk vaak in de tang. Ook als uh, bijvoorbeeld weer Benson, die vaak aanspeelbaar is. Zoals nu in balbezit is Benson uh, met die grote Marcelo tegenover zich. Draait zich een knap langs. En speelt er wel dan binnen door. Goede bal. Gravenbeek met de voorzet. Nee, die komt niet aan omdat Timmy de, de rijker tussen zit. Maar het mag duidelijk zijn: men probeert bij Pekswolle gewoon te blijven voetballen. Zoals het stond. Uh, bij 0-0 en gewoon proberen om uit te lopen. Daarmee geef je wel wat ruimte weg achterin. Maar dat staat ook goed georganiseerd en kan men tot vooralsnog PSW goed tegenhouden. Nu dan misschien als Wijnaldum zeer tegenvallend in deze wedstrijd de bal heeft. Hij probeert een gat te vinden. Doet dat bij Matafs. Wordt eerst in balbezit. bezit, rand straks op het gebied. Laat de bal van de voet afspringen en dan kan Pax er afkomen. Maar heeft Stroopman de bal alweer opgepikt. Het zal een heet 25 minuten worden, maar nu moeten we naar Frankrijk. Ik Bogasson Bogason maakte met dit balverlies bij Bruns. De bal wordt opgepikt op het middenveld bij heren Veen. En dan zomaar de bal panklaar neergelegd voor Finn Bogasson. Die twijfelt niet, schiet de bal probleemloos binnen. De ridder is de man van het steekpaasje. In één beweging binnengeschoten door Finn Bogasson. 4-2 de tussenstand. Duarte gaat er nu af bij Herakles. Ik kan niet zo heel goed zien Ja, Fjenovic is degene die erin komt. Nou, dat is een verfijnde middenvelder voor een hardwerkende middenvelder. die ook nog een bal aardig kan raken. Misschien en Feynovic heeft vorige week tegen Ajax ook laten zien dat hij ook van strafschopgebied naar strafschopgebied kan voetballen. Kortom, Feynovic weer terug van een blessure. Is ook prettig om verder mee te voetballen in de rest, het restant van deze wedstrijd. 4-2 is het na 64 minuten voor Herakles nog altijd. Maar Herenveen Veen hoeft de moed nog niet op te geven, want het krijgt kansen, het krijgt ruimte. Er... Komen nog meer doelpunten aan. iets nu tussen twee Heerenveeners in. Komt daar door. Legt de bal breed op Overtoom. Overtoom. Nog verder de bal breed naar Gaurier. Strafschopgebied in. Bal voorleggen. Dan via Rijtela. En weer Gaurier gaat die bal weer over de achterlijn. En zijn de zorgen voor Heerenveen achterin weer even voorbij. Want zorgen zijn er al vier doelpunten tegengekregen. En er zelf pas twee gemaakt. 65 minuten zijn we onderweg in Almelo. 4-2 is de stand. Een zorg, Tim, steeds ook voor Pinoké geloof ik, hè? inmiddels. Ja, denk het wel, Tom. Want uh, ja, Pinoké moest, het, zei het al, ik zei het al voor de wedstrijd, moest deze wedstrijd winnen om een beetje bij te blijven en nog een kans te maken op die play-offs. Maar die wedstrijd is inmiddels gespeeld, want het is 4-1 geworden voor Kampen. Het werd 4-0 door Constantijn Jonker, zijn tweede van de middag. En uh, een minuutje geleden werd het 4-1 door Dennis Warmerdam. Maar zoals Pinoké die tweede helft speelt, uh, ja, uh, blijft Kampen gewoon de bovenliggende partij, want Pinoké heeft niets in te brengen in die tweede helft. En zo staat het 4-1 voor Kampong. En Kampong op weg naar weer een zege. RKC tegen FC Twente nog altijd maar 0-1. In Waalwijk, Ragnar Niemeij. Het is ook goede kans dat daar niet veel meer gaat bijkomen hoor. Nog een minuut of twintig uh, te spelen. Boyata in de ploeg gekomen voor Bengtson in het hart van de verdediging. Bij FC Twente dat wat probeert te jagen. Gaat ook met weinig overtuiging bij Castanjos. En zo speelt uh, Van Mosselveld in naar de linkerkant naar van Peppe. bal gaat de middenlijn over aan de linkerkant van het veld waar wordt opgepakt... Door Robert Braber aan tegen Tadic. Daar is Brama. Jansen dan. En die vindt wat vrijheid in de as van het veld bij Robert Schilder. Boyata gaat mee naar voren, maar dat wordt niet gezien. Chat die vervolgens staat wat achter Schilder. En zo zijn we eigenlijk weer rond de middenlijn terechtgekomen. Positiespel ook heel matig vanmiddag bij FC Twente. En als er een keer een mogelijkheid is, zoals een paar minuten terug... toen Jansen was ontsnapt aan de rechterkant... Ja, dan is de afspeelpaas richting bijvoorbeeld Castaños dramatisch. En komt er helemaal geen enkel gevaar uit zo'n aanval. Nu Henrico Drost naar Martina. Martina, 20 meter voor zijn eigen strafschopgebied. op gebied Braber heeft zich laten zakken. Stans dan, gaat de middencirkel in, wordt op de huid gezet door Castaños... Die geen enkel uh, ding heeft in te brengen in deze wedstrijd. Ook niet wordt gevonden door mensen vanaf de vleugel. Maar het wordt tijd dat bijvoorbeeld Fer en Wisscherhoff en Boulikin allemaal weer eens uh, van de partij zijn. Dan neemt de concurrentie toe bij Twente. Wisscherhoff is ziek. Zo wil het uh, verhaal Boulikin komt er weer aan. En Fer is er nog wel een tijdje uit. Als we kijken naar Van Mosselveld met een lange trap. Steeds het zoeken naar Chevalier. Maar ook RKC legt geen enkele voetbalintelligentie aan de dag. En zo staat het dus 1-0 voor FC Twente op de klok. Nog 8. Tien en een halve minuut hier. Dus dat zijn de tussenstanden. Het staat uh, 1-0, vertelde Rachna, voor Twente bij RKC. Met 18 minuten nog ruim op de klok. Herakles, Herenveen is spectaculair, maar de thuisclub doet het goed hoor. Staat met 4-2, maar liefst voor. En bij Pek Zwolle, PSV, kennen we toch een verrassende tussenstand. We gaan nog even snel naar Tim Steen voor een hockeystand. Ja, het is 5-1 geworden. Het doelpunt op naam van Thierry Brinkman. U zegt dat is een bekende naam. Ja, inderdaad, de zoon van Jacques Brinkman. Hij zorgt op aangeven van Constantin Jonker voor 5-1. En dan nog even naar Frank Wielaert snel bij Heracles tegen Heerenveen. Gaurier zijn derde 5-2 voor Heracles tegen Heerenveen na 68 minuten. Goed, dan gaan wij op weg naar het nos Radio Nieuws van 4 uur in de wetenschap. Wat eerder vanmiddag fijn hoort tegen Ajax. De klassieker eindigde in 2-2. Zometeen meer voetbal en natuurlijk ook veldrijden en hockey. Tot zo. Nou eens langs de lijn. Op één.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 moet worden op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.